In Keulen zijn deze jaarwisseling 1500 agenten op straat... om te voorkomen dat vrouwelijke feestvierders opnieuw door mannen worden belaagd. De vorige keer werden vrouwen, met name in het gebied rond het Centraal Station van Keulen... massaal betast en bestolen. De Duitse politie pakte daarna 200 verdachten op... vooral van Marokkaanse, Algerijnse en Iraakse afkomst. De rebellen in Aleppo raken steeds meer gebied kwijt. Het Syrische leger heeft met steun van de Russen... een grote wijk in het oosten van de stad veroverd... Volgens de Russen is 95% van Aleppo nu in handen van de troepen van president Assad. Het dodental na de bomaanslag van zaterdag in Istanbul is gestegen tot 44. Er zijn meer dan 150 gewonden. Slachtoffers zijn vooral politiemensen. De aanslag was het werk van een radicale Koerdische groep die banden heeft met de PKK. Vanmorgen werden 118 mensen van de Koerdische HDP opgepakt. Ook vanwege banden met diezelfde PKK. Bij 8 NS-stations worden binnenkort extra fietsenstallingen gebouwd. Staatssecretaris Dijksma had daar twee maanden geleden al 40 miljoen euro voor beloofd. En de gemeenten betalen ook 40 miljoen. Dijksma heeft nu bekendgemaakt waar de extra stallingen komen. Dat zijn de stations Centraal en Amstel in Amsterdam. Ede-Wageningen, Eindhoven, Gouda, Tilburg, Zaandam en Zwolle. De nieuwe stallingen moeten uiterlijk in 2020 klaar zijn. Eerder dit jaar kwam er al geld vrij voor stallingen in Groningen, Delft en bij station Den Haag Centraal. Jesse Houta Galung stopt na het Nederlands kampioenschap als proftennisser. Hij wilde aan het eind van dit jaar weer in de top 250 staan, maar dat is niet gelukt. Hij is afgezakt naar plek 440. Houta Galung maakte tien jaar deel uit van het Davis Cup team. Zijn hoogste positie op de wereldranglijst was de 91ste plaats. Het weer bewolkt en plaatselijk mist. In de loop van de dag wat regen. Het wordt 7 tot 9 graden. Ook morgen blijft het niet helemaal droog en ook dan is het een graad of 8.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 Dit is Kerst met ZFM. Met met ZFM, Lunch. Ja, het is zo geweldig. Ja, het is toch heel bijzonder dat je dat mag doen. Dat zo weinig mensen, niet zoveel cabaretiers of entertainers mogen dat doen hoor. Ik heb, ik, ja, ik heb, nou ja, ik weet, kijk, ze hadden heel veel anderen kunnen vragen. Ze hebben toch mij gevraagd. Vind ik toch heel erg leuk. Ik bedoel, ja, ze hebben nooit, uh, ze hebben ooit, hebben ze, ze hebben, nou, Paul van Vliet hebben ze ooit gevraagd. Bij het huwelijk van Beatrix en Klaus mocht Paul van Vliet optreden met die, met die regenjas act. En ze hebben ooit Jos Brink gevraagd toen Juliana zo zoveel jaar bestond. <lacht> Met die zoen. En ze hebben mij gevraagd. Nou, die Paal van Jos Brink en ik. Toch een mooi rijtje. Paal van Vliet, Jos Brink en Paal, ik. Ja, het is echt een rijtje. Nou, ik heb wel het gevoel dat iemand niet in het rijtje thuis maar goed, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik begrijp het wel. Paul, Fliet, Jos, ik, dat is... Nou, we hebben wel iets gemeen, we zijn gewoon. Ja, we zijn heel gewoon, als wij iets doen, dan gebeurt er... niet. Nou, niet veel, maar goed, het is wel heel mooi om dat te doen. Het is toch een cadeau, echt een kerstcadeautje wat uit het hart komt. Nou, dat heb ik niet zoveel gehad in mijn leven, kerstcadeautjes uit het hart... Bij mij kwamen ze allemaal uit de portemonnee. Allemaal cadeautjes. Ja, ik kom uit een vrij rijk milieu. Ja, echt, we waren rijk, joh. Echt, uh... Nee, het is niet... Ik vind het niet vervelend, maar we waren echt ongelooflijk rijk, waren wij echt. <lacht> nee, ik bedoel, dat is uh, echt heel rijk. We waren heel rijk. Echt heel erg rijk. Door het kerst ook. dat Andere kinderen bij ons liepen in de buurt rond, rond met, met, met, met kersttakjes, met daar rode strikjes in. Die waren zo gelukkig. Nou, ik had de kerstverlichting in mijn schoenen zitten. <lacht> Dat ging aan en uit, aan en... Toen flikkerde ik al. Aan, uit, aan, uit, echt aan, uit, echt. We waren zo dik. We hadden bijvoorbeeld een kerststal. We hadden geen kerststal, we hadden een kerstflat. Echt, twintig kamers allemaal bij ons ingericht, als één grote kerstvertelling. En we hadden echt geld, ging bij ons over de balk. De wijzen uit het oosten waren bij ons ingevlogen Nobelprijswinnaars. <lacht> Hedders hielden bij ons te wachten, Twaalf grote Duitse herders hielden bij ons blaffend te wachten. In Duits zeiden ze dat we weg moesten gaan. Echt waar, zulke dure headers. Engeltjes, engeltjes. Wel, ene jaar contacteerden we Nana Moskouri. Het andere jaar hadden we Lenny Koer bij ons thuis. We hebben een, keer, de, een jaar de hele Jostie bij ons in de tuin gehad. Midden in de winternacht ging de hemel lopen. De hele Jostie kwam naar beneden gestiefd. En daarna mochten ze zwemmen bij ons in het golfslagbad. Maar echt, en, en cadeaus, cadeaus, duur. Nee, echt heel erg duur. Echt heel erg duur. Heel duur. Mijn moeder heeft ooit een horloge gekregen, als je aan haar vroeg hoe laat het was, zei ze elf briljantjes over acht. <lacht> ik, heb een keer als kind, ik heb een keer als kind tegen mijn ouders gezegd, ik kwam een keer aan tafel, goed je moet wat zeggen. Ik zei, nou mam, ik zeg, uh, Feyenoord zou wel eens een goede aanvaller kunnen gebruiken. Wat lag er met kerst bij mij onder de kerstboom? Ruud Geulit. <lacht> ja god, nou, nou je weet dat niet meer, dat kerstfeest is nou zo'n verplicht nummer, al die cadeautjes die je dan zelf moet betalen. Het is toch, ja, dat kerst, ik vind het zo'n vervelend feest. Dat nou, dat niet vervelend, maar het is zo duurt zo lang. Twee dagen in zo'n Pek en Kloppenburg pakje zitten. En allemaal van die verplichte dingen doen. Even langs mijn moeder. Die duwt er twee ons kerstkrantjes in. En dan draai je een lampje uit in de kerstboom. Kan ze twee dagen het spelletje spelen. Ra, ra, ra. Welk lampje draaide ik uit? En ja, dan ga je weer zitten thuis. Wachten op een wonder en het enige wonder wat wij hadden was opa die elk jaar weer binnenkwam bij ons met kerst en op het laatste kon hij kon bijna niet meer lopen hij kwam kruipend bij ons de, de kamer binnen wij riepen God wat een wonder en het derde alles wat opa leuk vond en opa vond veel leuke dingen leuk dus we gingen eerst paadje met hem rijden ja hij lag toch al toen dus ging we met paadje rijden dat was heel erg leuk en dan mochten we nog een keer en nog een keer rond de tuin en dan mocht hij cadeautjes bij ons onder de kerstboom gaan leggen. We hadden twintig kerstbomen, dus was je ook drieënhalf uur mee bezig. En daarna ging we dan spelletjes doen die open leuk. Want de open wilde altijd shoelen. Dat is echt zo'n kerstspel, shoelen. Het is ook zo'n stilspel, dat shoelen. God, wat maakt dat een herrie, zegt die shoelbak. Ik had ook een hele bijzondere shoelbak, in is er al gekocht. Het had een hele bijzondere shoelbak. En dat was echt helemaal in de was gezet en dan gingen we shoelen met opa. En dan had je drie van die rondes. Weet je nog dat je moest shoelen met drie rondes. De eerste ronde mocht je vrij, vrij shoelen. Maar je moest wel proberen dat ze in die gaatjes kwamen. Mijn vader had er ook speciale nummertjes boven die gaatjes geschreven. 100 gulden, 150 gulden, 200 gulden, 250 gulden. En dan gingen wij shoelen. Maar dat was zo in de was gezet dat als je schoelde kwamen, die shoelstenen, als je hard schoelde, heel hard weer terug. Een soort ufo's die op je afkwamen. Zo van... Zo in een kerstboom of je moeders gebit. Echt gezellig stoelen. Vrolijk, kerstfeest. Echt zo heel erg. Echt dat leuke shoelen. En dan de tweede ronde moest je echt proberen om in die vakjes te shoelen. En het mooie was, als je dan heel hard shoelde. dan kwamen sommige shoelsteden in die vakjes terecht. Maar als je dan heel hard shoelde. kwamen af en toe die shoelsteden terug. En dan mocht je ze pakken met je hand onder het plankje. Maar. Die andere shoolsteden mochten er niet van afvallen, want dan was je ze kwijt. Dus ik ging je proberen om onder het plankje te proberen om die te... Ik heb er als met shoolbakken al bij de polykliniek gezeten. <lacht> Vrolijk kerstfeest. <lacht> Vliegtuigen landen, hè? Vrolijk kerstfeest. <lacht> ja. ja, dat was leuk. En dan was opa, die werd dan een beetje tipsy, die had dan de beste op. En dan zei opa, wat van de, dan wilde hij het kerstverhaal ons, aan ons vertellen. Moest ik op schoot gaan zitten. En dan ging opa ons het kerstverhaal vertellen. Maar ik verstond hem niet. Ja, wel die namen van Jozef en Maria. Ik weet niet waar het over gaat, Jozef. Dat was dan een doe it selver <lacht> En Maria was onbevlekt ontvangen. Ook een soort doe it selver <lacht> En die gingen dan naar Hoogzwanger, naar Bethlehem, voor een volksstelling. In Bethlehem gingen ze dan naar een volksstelling. En daar werd nog met de hand geteld. Dat zouden we zo vaker moeten doen met de hand tellen. En Maria was hoogst zwanger, maar ging wel op een ezeltje naar Bethlehem. Nou, een ezeltje is toch de lada onder de muildieren. Dus één hobbel en je hebt gelijk ontsluiting. Heb je geen verloskundige meer nodig, hoor. Kun je het hoofdje al zien? En nou, dan gingen we ook eten. Dat was, eten was bij ons het hoogtepunt. Het, altijd, iedereen eet het hoogtepunt natuurlijk. We hebben lekker gegeten. En duur, duur. God, waren andere kinderen bij ons blij met gewoon eenvoudig draadjesvlees. Hè? Zes, zeven draadjes. Het maakte die kinderen niks uit. Wij vulden de kalkoen tot hij schil zag. Alles ging erin wat wij niet konden gebruiken. cadeaus die je niet kon ruilen. Uh, oude kapotte horloges. Die kalkoen zag je echt kijken van... Me, ik wil zalf, ik wil zalf. Maar het hoogtepunt was wel echt... Elk jaar was bij ons absoluut het fondue. Als mijn moeder had besloten om met de familie te gaan fondue, mensen... Je kunt zeggen wat je wil, met het is het allermooiste kerstfeest wat, mij, wat ze mij kunnen geven. Als je tegen mij zegt, kom met kerst fondue. Ik ben helaas bezet, maar ik zou gelijk met jullie meegaan, massaal. Het duizendman fondue lijkt mij het toppunt van geluk. Je hebt wel een hele grote pan nodig. Maar het fondue is fantastisch. Als mijn moeder zei zo'n 20 december, jongens, we gaan fondue... dan voelde je het plezier en de blijdschap... Ons hart ging open. En dan zaten we met kerst zaten we dan te wachten op mijn moeder... die in de keuken bezig was om alle voorbereidingen te treffen. En dan zaten we met z'n allen aan die grote tafel... die prachtig gedekt was. We hadden allemaal zo'n fondue prikker van bladgoud. En dan stonden we... Dan zaten we aan tafel. En we keken elkaar aan met zoveel liefde en zoveel plezier. En vooral zo blij dat we gingen fondueren. En we zongen ook lichte kerstliedjes over Gloria... In excelsis deo gloria. In excelsis... En mijn opa die zong ook gluur. Maar je voelde het geluk. En we hadden een wijn met wat spuitwater erin. En we wachten dan op mijn moeder die uit de keuken kwam. En je voelde ook de warmte en de gezelligheid en het geluk. Het feest van de vrede. En dan kwam mijn moeder uit de keuken. Pas op, ik kom eraan, het vloer gloeit vet. Ik kom eraan, gloeiend vet. Het is heel erg heet. Pas op, vet. En dan kwam mijn moeder met het vet. Klaar ze bij. En dan was ik wel een uur of tien dan hadden we eerlijk gegeten, waren we het uitbuiken. En dan zei mijn vader altijd tegen mijn opa: Opa, kunnen we nog iets voor je betekenen? En dan zei mijn opa: Polletje? Paul. <middels> <middels> <middels> en dan zei mijn moeder: Paul. <middels> Zou je een lievelingsliedje willen zingen? Maar ik wist mijn God niet wat opa's lievelingsliedje was. Dus ik dacht: Nou, ik doe wat. Dus toen stond ik als dreumers van acht. Miljoen. Ging ik staan in de kamer. Ja, Paul de Wel ging waarschijnlijk in de kamer staan. En dan luisterde hij naar Andy Williams: The Most Wonderful Time of the Year.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 Scary ghost stories and tales of the glories of Christmas long, long ago it's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing, and hearts will be de gigant die zit, was dat de luisteraars the most wonderful time of the year. Het meest geweldige... Uh, uh, de, ge de meest geweldige maand, december van het jaar eigenlijk. Uh, dat wordt bezongen, maar dan in het Amerikaans. En dit vind ik ook wel een gezellige... We gaan nog even door in de weer. Jose Veliciano met uh, Feliz Navidad. Espero año en felicidad. Feliz Navidad. 10 minuten overheen is dat weer En uh, u hoorde dan een live opname van onze eigen Joop van Es. Verliefd naar wie dat. Joop, wanneer heb je dat nummer opgenomen, man? <laughs> wanneer is dat gebeurd? Hoe lang is dat geleden? Joop? Joop? Oh. ja ja, je bent er. Ja. Hoe lang is dat geleden, Joop, dat je dat nummer opgenomen hebt? Want ik, ik, het klinkt fantastisch. Nou, ik denk een jaar te veertig geleden. Zo lang alweer. Hé, hey, maar luister, want... want uh, ik heb geen idee. Heb je die oude gitaar nog waar je het speelt eigenlijk? Ik heb, ik heb hem wel ooit eens live gezien in het Olympisch Stadion. Echt waar? Ja, dat was geweldig. Leeft hem al nog eigenlijk? Uh, geen flauw idee, dat weet ik niet. Hmm. Het was een super concert. Ja. En ja, het, het begon toen te spetteren. En uiteraard kwam er dan... Uh, uh, dat bekende lied van hem over... Uh, ...listen to the falling rain... Uh, oh, ja. Het ja Uiteraard. <laughs> ja. Listen to the pouring rain, listen to it pour. Ja. ja, ja. ja. Uh, en, uh, het was hij was ook blind, hè, he, de man, geloof ik als, ik. als ik weet niet wat. Ja. Hij is ook ooit eens in Engeland aangehouden... ...want mm -hmm. hij mocht zijn blinde glijndershond... van Engeland niet binnenvoeren. No. Oh ja, dat, uh, dat was een eiland. Strenge ja. wetten voor invoeren van, van dieren... ...die moeten heel lang in quarantaine... En uh, hij is daarvoor gearresteerd. Hij wilde zijn hond meenemen en die was niet in container geweest. Mm. Ja, ik praat echt over, nou, nou misschien wel meer dan 40 jaar geleden. Jeetje. Maar een heel vrolijk liedje, Joop. En ik hoop dat jij, en ja. ik ga jou overdragen aan mijn, uh, mijn sidekick Dolly. Ook ja, heb ik ook veel vraag voor. Want die is speciaal gekomen vanmiddag. Hier In, in, de, stu <lacht> <lacht> in, de, in de studio dan, hè? <lacht> Goeiedag. <laughs> nou, nou, ik, even, <laughs> ik geloof dat ja, ik maar even koffie ja, ga zetten. <laughs> nee, maar Joop, want uh, zij gaat jou onderhouden over het weekend hier in Zandvoort. Wat er allemaal gebeurd oh ja. is. Ja. ja, toch? Daar, uh, daarvoor, daarvoor hebben we Joop dit weekend gebeld. Of ja. na het weekend ja. gebeld. Want nou, we vinden het altijd zo leuk, Joop, als jij ons uh, en de Zandvoortse luisteraars... en alle luisteraars buiten Zandvoort ook natuurlijk... Uh, als je ons even bijpraat over wat er het afgelopen weekend allemaal weer heeft plaatsgevonden in onze bruisende stad, wou ik zeggen. Maar het is eigenlijk nog steeds een badplaats. dorp, hè? Ja. Gewoon badplaats. Badplaats, onze ja. In onze bruisende badplaats, bruisende badplaats ja. Ja, ja. Vertel eens, heb je nog wat bijzonders meegemaakt, Joop? Ja, er waren wel een paar leuke dingen. Uh, ja? En ten eerste was er vrijdagavond, uh, de genootschapsavond van het genootschap uit Zandvoort. Die zou in eerste instantie niet doorgaan, want uh, men had, uh, het bestuur had drie... ...gegaan om die avond te vullen... Uh, ja. Gesproken. Ja. ...aangeschreven of ze wilden komen. Mm -hmm. En stuk voor stuk moesten ze zich... ...om, om uh, hun moverende redenen afmelden. Oh jee. Dus uh, men had de beslissing genomen... ...om, dat, om de genootschap van dit jaar niet door te laten gaan. Mm. En oh, dat was Marcel Meijer van de Bobbelwagen. Nou, in het verleden waren Bobbelwagen en genootschap Oud-Zandvoort... ...eigenlijk die, de, de twee verenigingen die precies hetzelfde doen... ...waren water en vuur. En waar ja. Marcel Meijer zegt... Ik heb net een nieuwe uh, presentatie klaarstaan. Ja. Wij willen het wel doen. Ga je oh, het meer okay. Mooi. Ja, dat was geen probleem. Personate Mooi. geregeld, echt. Ons ontzettend go goed en goede informatieve avond. Tom Drommel sprak het weer prachtig aan elkaar. Die man heeft zoveel kennis verzameld. Dat, dat, dat is ongelooflijk. Ja. En het was redelijk bezocht. Het was niet helemaal vol, maar het was redelijk bezocht in de kocht. En men heeft gewoon kunnen genieten van, van oude plaatjes van Zandvoort. En uh, uh, ook nog na de pauze plaatjes van, van oud Zandvoort uh, gezien. Uh, met foto's zoals ze nu zijn dus eigenlijk. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat, dat uh, tikte wel aan. En komende nee. vrijdag is overigens uh, opnieuw uh, deze presentatie van de bouwwagen. Ja. En dan is het uh, bij uh, Hotel Faber op de, de uh, Korsloorstraat. En dan uh, is de entree 5 euro. Dan krijg je twee kopjes koffie of thee of weet ik van wat voor. Mm -hmm. En dan uh, kan je weer een ontzettend gezellige avond hebben met, uh, met de babbelwagen. Nou, wat leuk. hebben elkaar goed gedaan. Uh, de... <coughs> ik denk dat uh, de handreiking toch wel aan is gekomen bij uh, beide bij clubs... Nou, en zo. ik mag hopen dat het in de toekomst zo door mag gaan. Ja, zeker. Dat zou hartstikke mooi dan zijn, toch? Dan was er uh, um, even kijken. Zaterdag uh, ja. had uh, Marieke Fransen, wel bekend van de Huppelde Pub van de, de Springen op de Berlicons... Ja. Uh, de presentatie van uh, haar eerste boek. Ja. En haar boek heet, dan moet ik even kijken: uh, Jezelf worden uh, Gewicht verliezen. Daarin geeft ze aan hoe zij uh, de laatste twee jaar uh, haar lichaam volledig heeft. Uh, uh, ja, uh, uh, hervormt, zeg maar. Uh, uh, ja. Ze was uh, onogelijk uh, zwaar, zeg ik het netjes. Ja. En nu is ze de mooie slanke dame, die ja. het ontzettend goed in de vel steekt. En uh, andere mensen kan enthousiasmeren om dat ook te gaan doen. Ja. En uh, dat heeft ze opgeschreven, dat is voor haar opgeschreven. En het boek werd zondag gepresenteerd ja. in de ciso Lounge en uh, wethouder uh, Gertjan Bluis die. Uh, ...die mocht dat uh, aan haar overhandigen. Mooi. De leuke leuke bijeenkomst was goed bezocht. Ja. En het uh, boek is uh, uiteraard uh, via haar te koop. Ik heb geen idee uh, waar anders. Het zou best eens kunnen bij de Bruna, maar dat weet ik niet zeker. Nee, maar dat dus, is uh, na te vragen moet natuurlijk. Zijn, dan moet je dat even vragen, ja. dan, dan komt het wel in orde. Ja. Dan was er zondag... Ja. Uh, ...voor de ene laatste keer is dat... ...en dat was dan de 39ste keer... Ja. ...een nooit georganiseerd door de personeelsvereniging... ...van de gemeente Zandvoort... Uh, dat doen ze dus al, al ieder jaar. En uh, uh, onderdelen van de gemeente Zandvoort, en dat was daar in het verleden, waar, was dat bijvoorbeeld de gemeentepolitie, ja. dat was de vrijwillige brandweer, er waren ambtenaren, um, die der, namen daar een deel. Uh, uh, dat is in de loop der jaren is dat uitgebreid naar uh, ploegen uit, uh, van, van bevriende en niet-bevriende uh, ...verenigingen, zoals Kenabu bijvoorbeeld had er in het ploeg staan. Ja. Um, de brandweer Horen was aanwezig, de brandweer Alsmeer was Zo. aanwezig. Zo. De politie uh, um, van uh, de, de uh, Kenaband Kust was aanwezig. Dus ja. geen gemeentepolitie, die bestaat niet meer namelijk. Okay. Dat was aanwezig en uh, dat is altijd een hele prettige prettig toernooi. Heel, heel, heel gemoedelijk moedelijk gaat dat. En dat is uiteindelijk gewonnen door Sporting OSS. En Sporting OSS, dat is de enige... Uh, ja, Volleybalvereniging van Zandvoort, ja. die nog bestaat. Dat is ja. een grote club. Heeft nu nog maar, volgens mij, nog maar één team in of zo'n competitie spelen. Dat durf ik niet helemaal te zeggen, want ik krijg daar weinig of geen uh, informatie over. Oh. Maar die hebben in ieder geval dat uh, toernooi gewonnen. Ja. Bij de uh, wedstrijdklasse. En um, bij uh, de recreanten was dat het, het team van uh, de gemeente Zandvoort 1. Of twee is dat, en uh, dat ja. zijn de ambtenaren van bijvoorbeeld handhaving en andere afdelingen van de gemeente. Ja, ja. Dan is uh, zondagmiddag ook nog, en dat ja. was eigenlijk een, een verrassing, ik werd er heel laat over geïnformeerd. Theo Wijnen in het zonnetje gezet. Theo Wijnen is uh, eigenlijk dé pianist van Zandvoort. Hij uh, is professioneel uh, pianist geweest in onder andere het Amstelhotel. Hij heeft voor de grote der aarde gespeeld. En zelfs een, een bekende, een wereldberoemde violist als. Uh, uh, Vladimir, uh, hoe heet hij ook weer van zijn achternaam? Lop, pop, pop. Uh, kom er even niet op, ik kom zo meteen wel. Die wilde alleen maar in het Amsterdam Hotel eten als hij op dat moment in de, en was. Uh, in de zaal uh, speelde. Jeetje, ja, ik... Theo Wijnen is ook, na zijn pensionering, ja. uh, in Zandvoort bezig geweest. Hij ja, alles nog wat bij allerlei koren, repetities, uh, maar ook uitvoeringen. En hij doet uh, voor het een, tanden voor, uh, voor andere fondsen en, en uh, voor bejaarden. Ja. En uh, hij is in het zonnetje gezet. Hij wordt binnenkort 85 jaar. En dat was aanleiding voor uh, uh, um, de voorzitter van uh, Musical All In. Mm -hmm. om een middag te organiseren, een verrassingsmiddag... met een verrassingsconcert voor hem in de krocht. Ah, geweldig. Daar waren uh, een viertal uh, koren volledig aanwezig. Ach, mannenkoor, je. Vrouwenkoor, zo, je. Uh, het uh, Agata gemengd koor, mm -hmm. gemengd kerkkoor moet ik zeggen... en ook een musical in uiteraard. En die zongen allemaal drie liedjes aan een repertoire... waarin hij heeft meegedaan. Het werd gelardeerd met, met optredens van uh, Dick Duijvers... Emeritus Pastoor uh, Dick Duivers, die viool speelt. Ja. Dat hij samen de of, uh, of uh, Theo Wijnen dat met hem samen wilde spelen. Die deed dat, uiteraard. En um, twee ja. dames die ja. uh, dwarsfluit speelden, en eentje daarvan heeft ook voor hem, met, met hem gezongen bij Musical In. Ontzettend leuk programma. Ja. Uh, hij was met stomheid geslagen toen hij binnenkwam. Ja. En. Uh, hij kreeg de gelegenheid van ik even, ja, 85 rozen aangeboden. Dat zijn zo, ook al zo, zo. En dat in deze Toch. tijd van het jaar. Ja, dat ja, betekent ja, ja, wel ja, wat, hè? Ja, ja. goeiedag. Ja, ik heb hem ooit eens horen spelen, uh, want hij speelde toen volgens mij bij de kerstmis in de Agatha-kerk. Ja. En daar was ik met Lea naartoe. En nou zie ik Lea niet vaak huilen, maar ze heeft daar zitten huilen van, van, uh, van ontroering. Omdat... Ook. Ze vond hem zo mooi spelen. Ja, ja, hij speelde ook. Ja, hij speelde dan met dik en, en, ja? en ja, min of meer een duet. En dan had die, die vingers, die strelen. Die ja, die, die, die, ja. Dus, uh, heel onmogelijk. mooi. En, uh, een snelheid. Dus ja. 80 ja, hallo. En dat ging zo rap. Ja. Geweldig. Ja, is het. Ja, ja. helemaal eens. En hij kreeg uh, van uh, de burgemeester die ook aanwezig was. Um, zijn. De burgemeester draagt een speltje op zijn refair, dat is een speltje voor, uh, een zandvoortspeltje, de drie haringen gekruist. De waarderingsspelt? Nee, niet, niet, nee. De waarderingsspelt is anders. Oh. oh, is die anders? Oké. Okay. Ja, die is anders. Okay. Maar hij kreeg uh, nu uh, de, de spelt die ook voor vrijwilligers uh, gekregen hebben, ja. een aantal vrijwilligers, die kreeg hij opgespeld van uh, de burgemeester. Nou, geweldig. Heeft hij ook verdiend? Ja. Hè? Ja, zeker. Ja, nou, ja, we ja. Dan, uh, vandaag uh, begint de bouw van de, de ijsbaan. Die gaat, uh, oh, de gezellig, open. jongens. Ja, ja, ja. Helemaal leuk. De 17e weer uh, Nou, Joop, is het de, de moeite waard om een paar foto's te komen maken? Of zijn ze nog niet zo ver? Dat, uh, zijn, zijn ze de, de Vlonders ik aan het leggen? Ik ben langs geweest, maar ja? er was, uh, er, alleen een paar bankjes waren ze aan het weghalen. Er was verder nog niks te zien. Oh, Oké. Okay. Dat, dat ondertussen wel te vallen dat weet ik niet. Mm. Maar ik, ik ga ik hou het in ieder geval zelf in de gaten. Ik, ja. Als jij dat wil doen, zou ik aanraden om het eventjes te gaan kijken hoe het voort. Want ik heb geen informatie. Meneer is echt die vroeg al liggen en zo. Geen leuk, ja, ik ga wel even kijken straks. Even leuk. Ja, vrijdag, ja. Euh, zaterdag gaat het in ieder geval open. Dus de komende vijf dagen zijn ze bezig met de opbouw van dat ding. En vandaag beginnen ook de werkzaamheden van het Shirt Dat gaat heel erg mooi worden. Oh jee, en dat spannend. moet uh, voor de Pasen van komend jaar. Ik meen mm -hmm. dat paas het eerste e e weekend van april, is maar ik ben helemaal zeker. Uh, moet dat klaar zijn. Het wordt, uh, het krijgt echt een transformatie. Het ziet, ziet er echt perfect uit als ik de, de artist Impression zie. Uh, er was er afgelopen donderdag was er een presentatie. En dat, uh, ja, dat, dat wordt geweldig waar. Ja, ja, ja spannend. Nou, wat dit weekend in Haarlem hadden we een grote kerstmarkt, eh, zowel dus zaterdag als ja. zondag Joop. En, en uh, ja, de 17 in Bloemendaal, kijk, je ook sfeervol winkelen, zo wordt het betiteld. Is er hier in Zandvoort wat dat betreft ook nog uh, iets te doen de komende uh, weken? We krijgen um, in ieder geval, dan moet ik eventjes in mijn agenda uh, blikken. Nou ja, rondom die, die, die, die, die ijsbaan wordt het eindelijk nog georganiseerd. Ik weet onder andere dat de, de visrokers van de zeevisvereniging Zandvoort en middag gaan staan. En oh, dan broodjes rook de paling gaan verkopen. Nou oh, leuk. Makreel, <laughs> dat soort dingen. Er wordt van alles nog wat gedaan. Er is dus een, een, een, een curling wedstrijd met verzwaarde fluitketels. Dat is nu het zoveelste jaar in successie. Dat is geweldig. Hartstikke leuk om mee te maken. Er is Dancing on Ice. Er is een, uh, dat is dan voor de jeugd. Er wel, wordt dan van alles nog wordt georganiseerd en er is ook uiteraard, zou ik bijna zeggen, de bekende sprookjeswandeling. Nu heb ik, dus vind ik even te kijken of het dus is. de 17 zeventiende. De zeventiende, oké. Ja, staat in de agenda staan. Mm -hmm. De zeventiende is dan de sprookjesavond. En dat is oh, oh ja, ik heb het wel. Dat is uh, echt uh, leuk om te om mee te maken. De, uh, vaak staan er ook kraapjes bij. Uh, heel gezellig, uh, je kan handtekeningen krijgen van een stuk of 20, 30 um, sprookjesfiguren verkleed. ...verkleden Je krijgt een, bijvoorbeeld een gesuikerde appel... ...je krijgt een, een, een, een oliebol... ...en dat soort zaken allemaal. Mm -hmm. en, en daar zijn boekjes voor te kopen... ...van, van uh, 5 euro... ...en dan kan je van alles nog wat krijgen. Uh, je kan bij uh, de kerstman en zijn familie... ...dat is vaak zijn vrouw en kinderen op schoot... ...met foto's te maken. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. En ik hoop... ...maar dat weet ik niet zeker... ...en uh, uh, uh, Daan uh, Leffers wist dat ook niet... Of uh, de levende kerstal van uh, Center Park weer aanwezig zal zijn. Mm. Nou, dat is afwachten dus. Ja. Ik hoop het wel, want dat is altijd heel leuk voor die kinderen. Ja. Ja, ja. Met de kinderen. Met vorig jaar ben ik er ook nog even langs langsgelopen Joop. Maar toen werd ik, meteen, werd, werd ik aangehouden. Ze wilden mij hebben als ezel in het stal, dus. ja, de stal. Ja, weet <lacht> ja. Je zou niet meer staan. <lacht> ja. Ja, zo kan u, ja, applaus. Hij mocht, ja, mocht eventueel nog wel als hij zijn ziek liet staan als geit meekomen. <lacht> dit noemen ze zelfkastijdingen. Ja, ja, ja. Ik kom er wel in, door die voorzitter van je, geen probleem. <lacht> <lacht> uh, overigens, ook uh, heel even iets. Uh, want komende vrijdag en zaterdag zijn de uitvoeringen van de toneelvereniging Wim Hildering. De vrijdagavond is volledig uitverkocht. En er zijn nog een paar plaatsen voor de zaterdag. Dus. Mocht u erin geïnteresseerd zijn, reageer snel en ga naar de Bruna voor die kaarten. Mm, Oké, okay. goed dat je het zegt. Ja, dus dan mensen, dan. rennen naar de Bruna en kom op voor die laatste kaartjes. Maak ze los van de Hildering. Nou, dat is ja, het niet, maar uh, als je op tijd wil zijn... want ze zullen meteen ja. niet meer aan de deur te koop zijn. Nee, dat vermoed ik ook niet. Nee. Nee. Nou ja, Joop, het nou, was goed. weer een mooie nou, opzomming. Ja. ja Het kwartier zit we vol, dus ik heb er ja. niet in gedaan. <laughs> Zo is dat. Ga je hey, nog leuke dingen doen met de kerst? blijf je hier? Ga je naar het buitenland? Of, of, uh... Buitenland? Ja, weet ik veel. In Sanford zit ben ik er op vakantie. Ja, nou ik, inderdaad. Is het anders dan Bloemendaal? Er zit hier achter, ons, een, <laughs> hier achter ons in de studio zit een, een medewerker. Ik zal zijn naam niet noemen, maar die gaat lekker naar Spanje, hoor. Die, die gaat naar... Ja, ik, ja, ik weet het. ja. <lacht> nee, ik blijf lekker hier hoor. Oké. Okay. Eh, zaterdag, kerst, zaterdag de, de, dus kerstavond, krijg ik euh, mijn schoondochter en mijn zoon. En uh, zondag ga ik lekker eten bij uh, de Meerpaal. En uh, uh, maandagmiddag ben ik gezellig met mijn familie bij een zus van mij. Nee, ja. Helemaal mooi. Jij bent uh, lekker onder ik de pannen, de, zoals we dat noemen. En, en nu was je weer lekker ja. bij ons, Joop, maar voor. Hartelijk dank natuurlijk. Ja. Dank je wel ja. voor alles uh, wat je ons weer hebt laten weten. En uh, ja, mogen we je volgende uitzending week uitzending. weer bellen? Zelf ja, nou ja in, principe, in principe wel. Ja, oké, okay, goed. Dan gaan we dat doen, joh. Dan zet ik verder, lang duurt. Dank je wel. Nee, dat is inderdaad nog een half uurtje. En uh, nou, tot volgende week dan. Volgende Hartstikke week. mooi, dank je wel, okay. doe. doei. Dag. And Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the Red Nosed Reindeer had a very shiny. Down in history Voor de mensen die niet weten wie dit is, en het zou me niet verbazen, want ze is niet heel bekend. Sinds kort, dankzij mijn vriend Orne Hulshoff, uh, is ze bij mij wel bekend geworden. Helene ze is erg populair in, uh, in Duitsland natuurlijk. Komt ze uit Duitsland of is het uh, Oostenrijk? Nee, is, uh, ik hoor het van Russisch. Hè? Rus oh, het is een Russin. Oh, Oké. Okay. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, uh, uh, uh, van Rusland naar het regionale nieuws dan maar. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempirik. Niet kameradski. Hè? Van Moskou naar Zandvoort. Die op de pofski. <laughs> Ik hoop alles op de pofski. Ja, ja, op de ja, ja, ja, ja. Daar houden we wel van. Nou goed, uh, wat gaan we vertellen het tweede uur? De politie die hield vrijdag een grootschalige controle... waarbij meerdere aanhoudingen zijn verricht... Vrijdagavond hield de politie een controle in het kader van het donkere dagen offensief. Tijdens die controle werden alle wijken van Haarlem meegepakt en werd er onder andere gecontroleerd op verdachte situaties, personen en kentekens. Op het station trof de politie een jongen aan die een bromfiets stond te rommelen. Een kap van de bromfiets bleek vernield en de motor draaide. Het kenteken van de bromfiets werd gecontroleerd in de politiesystemen en de jongen bleek dus niet de eigenaar van de bromfiets te zijn. Hierop is de eigenaar van de bromfiets gebeld. Hij verklaarde dat zijn brommer inderdaad was gestolen en er werd direct aangifte gedaan en de jongen werd bij de bromfiets aangehouden. Later op de avond werd een groep mensen staande gehouden op het station die geen geldig voervoersbewijs hadden. Bij de controle van de identiteitsbewijzen wilden niet alle personen meewerken... en in totaal zijn er drie personen meegenomen naar het politiebureau... en één van deze personen bleek een gestolen identiteitskaart bij zich te hebben... waarvan aangifte was gedaan. Een tweede verdachte bleek ook gestolen goed bij zich te hebben... waar ook aangifte van was gedaan. De twee verdachten zijn op het politiebureau aangehouden voor deze diefstallen... en zullen zich later mogen verantwoorden voor de rechter... En de zaken zullen allemaal door de recherche worden onderzocht. Een 27-jarige man uit Haarlem is zaterdag in zijn woning aan de Amsterdamse Vaart aangehouden... omdat hij een grote partij illegaal vuurwerk in zijn kelderbox had liggen. Het ging in totaal om 130 kilo bestaande uit 300 nitraten en een aantal cobra's en flowerbeds. De politie had informatie gekregen over de activiteiten van de man. De Haarlemmer is voor verhoor meegenomen naar het bureau... en het vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Max Verstappen komt weer naar Zandvoort, mensen. Ja, afgelopen 4 en 5 juni vonden de familie familieracedagen plaats op het circuit van Zandvoort... En uh, dit jaar, wat na dat grote succes van uh, dit jaar... zullen ook volgend jaar de Verstappen Days plaats gaan vinden... waarbij supermarktketen Jumbo weer de hoofdsponsor is. Op 19, 20 en 21 mei in 2017... zal het circuitpark drie dagen in het teken staan van Max Verstappen... en uh, waar de populaire Nederlander ongetwijfeld... weer verschillende demonstraties zal geven... samen met vader Jos Verstappen. Er werd in Emuiden een bizarre zondagochtend beleefd. Rond kwart over elf gisteren is bij een steekincident in een bedrijf aan de Ruitenstraat... een 52-jarige man uit Ermuiden overleden. Het gaat om de cafébaas Jos Korver van Café Cheers. Enige tijd later is een 55-jarige man eveneens uit Ermuiden aangehouden als verdachte... Hij was na het incident gevlucht en onder meer met behulp van deelnemers aan Burgernet... werd de man gelokaliseerd bij de Middenduinerweg. Toen de politie de man uiteindelijk in de omgeving van de Duin- en Kruidbergerweg wilde aanhouden... reageerde hij niet op aanroepen en ook het gebruik van pepperspray hielp niet. Na het lossen van een waarschuwingsschot is er gericht op de benen van de verdachte geschoten... en kon hij worden aangehouden. De verdachte is ter plekke behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is gewond en buiten levensgevaar. De politie doet op beide locaties uitgebreid onderzoek. En de Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar het schieten door de politie. Nou, tot zover het regionale nieuws, uh, Charles. Ga we over naar het weer, Dorrie. Ja... Nou, Het is vandaag weer bewolkt, maar zo nu en dan gaat ook de zon schijnen. En als u nu naar buiten kijkt, dan ziet u dat u, de dat u door de bewolking probeert heen te komen. Het blijft droog en bij een tot matig toenemende en naar zuid draaiende wind stijgt de temperatuur naar 9 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt er enige regen. De zuid tot zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig en de temperatuur daalt naar 4 graden. Morgen is het bewolkt met aanvankelijk wegtrekkende regen. Daarna is het een tijd droog, maar het tegen en in de avond neemt de kans op nattigheid weer toe. De zuid-tot-zuidwestenwind waait matig en de temperatuur stijgt naar 7 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. En wij wensen iedereen vanaf deze plaats een zalig kerkzijst. Nou, we zijn nog een beetje vroeg, Lolly. Toch? Nou ja, waarom? Je mag het toch alvast wensen. Dat is ook zo. Ja, toch? We gaan uh, naar iets heel anders. Ja? De CD uh, van het album moet ik eigenlijk zeggen, want inmiddels is die CD natuurlijk uh, ja, op allerlei manieren ook te downloaden. Uh, maar het album heet Bridge over Troubled Water. En uh, Dolly, jij was uh, vanmiddag voor de luisteraars een beetje een brug over troebel water. <lacht> want ja, ja, jij hebt ze gewoon verwend met Cecilia. Ja, toch? mooi nummer. Ja. ja. ja. Want uh, uh, weet je wie dat in het uh, Nederlands zingt, Cecilia? Geen idee, uh, Vincent. Wie vindt ze? Ja, ik zal een heel klein stukje laten horen. Zo. Ik zal je niet plagen met het hele nummer, want dan zeg je misschien van duif, je hoeft nooit meer terug te komen. <laughs> nee, is dus ook weer over te geven. Irgendwo, Irgendwann, ja. uh, irgendwie. Wie, wo, wan, daar komt het eigenlijk op neer. En dat is een combinatie van uh, Wilde Kim, oftewel Kim Wild, met uh, dat meisje van die luchtballon, Nena. Ah ja, op verzoek van Ono. De dame bekend van de rode luchtballonnetjes. Dan hebben we het natuurlijk over Nena. Normaal zingt ze het met Kim Waad samen. Die konden we zo gauw niet vinden. Althans, die zal wel ergens uh, in de bestanden voorkomen. Maar dat moeten we even zoeken. En daar hebben we namelijk nog geen tijd meer voor. Maar we, we hebben hem toch gedraaid voor Orno. Die wilde nog graag horen. Dolly, want uh, ik wou jij nog even een klein stukje laten horen van... Uh, wat Oh ik ja, net... van Cecilia. Ja. Nou, uh... nou, daar is die hoor. Ja, Vincent. Is dat Vincent? Ja. Hey, Vincent. Cecilia, hoe hou je het vol? Mijn hart slaat op hol als ik jou zie. O oh Cecilia, je wordt maar niet moe. Het doet er niet toe wat ik En Dolly, sloeg jouw hart al op hol? Nou, valt wel mee hoor. Er is wel iets meer voor nodig om mijn hart op hol te laten slaan. Zeg. Maar jongens, ik niet Dan moet verkeerd. moet je toch wel een goede hengst hebben hoor. Nee, maar hij zingt niet verkeerd toch? <lacht> best... nee, hij zingt, nee, hij zingt niet verkeerd. Hij zingt niet verkeerd. Zingt niet verkeerd. Nee. Vincent, ja, bekend uh, ja, van TV Oranje. Want oh, al die nou, dat Nederlandse Nederlandse Ja, maar hij, is wel, hij, is wel, hij hoort wel tot de... Uh, uh, Aangeroep artiesten, als je daar uh, een selectie uh, van zou maken. Want het is wel ja. een, een jongen die in ieder geval meer in huis heeft dan uh, de gemiddelde zanger die op TV Oranje voorbij komt, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik geloof dat wij uh, tegenwoordig ook een Zandvoortse zanger hebben die daar uh, enorm in uh, opkomst is. Hè? Is dat zo? Op die zender. Ja. Maar ja? Ja, oh, ja. dat weet ik niet. Nee, weet je niet? Nee. Wie zou dat moeten zijn? Ken ik hem? Ja, weet je dat ik nou. Ken ik? Ik, ik kan duizend keer zijn naam zeggen. Mike Danne. Mike Dane. Mike Dane. Oh, my... Ja. Oh ja, maar ja, ja, ja, die, die, die kennen die, we wel. Mike Dahl. Ja, dan, dat ja. Is tuurlijk, ja. Is volgens mij een heel eenzame jongen. Eenzaam? Ja. Kom je daar nou bij? I'm just gewoon lonely boy. Zie je wel? lonely <laughs> boy. Uit nog zo'n heel jong stemmetje, Paul Enka. En, uh, de man die kan ook uitstekend uh, het jazzrepertoire vertolken. Wist je dat, Dolly? Paul Enka? Ja. Dat is... daar, daar sta ik helemaal niet van te kijken. Dat nee. is natuurlijk een, uh, een alles kunnen res zo'n beetje, die man. Nou, moet je horen. Want dit well, is The Eye of the Tiger, die wel. Ja, ja, uh, uit, uit, uit die beroemde film. He, ja. Nou, ik kan er even niet opkomen. Maakt niet uit. Rocky, Rocky. Okay. I have the tiger. Uh, Wordt normaal... Uh, uh, oh, nou, je staat hier nou toch. Wie vertolken vraag. dat ook weer? Nou, goed. De broer van zich vestigde Ah, oké. Okay. Nou, in elk geval, uh, dit is de versie van Paul Enka. En dan in een hele zwingende uh, stijl. Beetje jazzy eigenlijk. Rising up, back on the street, did my time, took my chances. I went the distance, now I'm back on my feet, just a man with the will to survive. And many times it happened too fast, you change your passion for the glory. Don't lose your grip on dreams of the past, you gotta fight. To keep them alive It's the eye of a tiger Dreaming a fight Rising up to challenge a rival The last known survivor prey praying at night Watching us all in the eye Of the tiger Yeah wat gaan die twee uur weer snel voorbij? Ja, zonde, hè? Zeg jij de luisteraars even gedag? Dag, luisteraars. <laughs> nee, hoor, nee, dat is flauw. Nee, wij, wij zijn natuurlijk heel blij dat u weer uh, aan de radio gekluisterd zat vandaag. Of uh, aan de PC, hè, via de Sanford uh, CFM Live tussenliggend streepje live. Ja, en, uh, had u ook alles kunnen zien. Hoe we hier in de prachtige versiering zitten. Ja. En uh, we hebben weer met plezier deze twee uur... voor u uh, klaargezeten, gestaan, gedaan, geworden, gezien. Ja, nou, dus we wensen u uh, morgen met Zandvoort Lunch... ook weer heel veel luister- en kijkplezier... met Ruud Jansen en Sandra Lisseberg. En uh, wij zijn er volgende week met z'n tweeën weer, toch? Dat gaat helemaal gebeuren. Ja, dat is toch van de laatste uh, zandstapmensch ja. voor ons in elk geval. Voor de maandag dan, voor ja, dit jaar. Ja, voor, voor de maandag ja. van dit jaar. dan gaan we pas volgend jaar weer door. Hè? Ja, en dan ja, is het nog even afwachten hoe het voor jou zich ontwikkelt... met je operatie en dergelijke. Ja, Wanneer maar we ja, er weer zijn. En dat zal in ieder geval, verwacht ik, niet voor half januari zijn. Omdat uh, ik moet eerst nog naar de anesthesist. Aha. Nee, want die geeft me zo'n klap met haar rubberhamertje, en dan ja, ik een rubberhamertje. Ja, ja oh, dat wil ik ook wel en, doen. Ja, dan, dan ja. ben ik... Uh, ben ik even onder zeil, dan voel ik even niks en dan merk ik even niks, en dan word ik weer wakker, hoop ik. Ja, ja, dat zal toch wel? Ja, nou ja. Ja, daar gaan dan, we wel vanuit, hoor. Hey, anders mogen jullie allemaal op de koffietafel komen. Oh, Godsam, hou op, zeg. Ook, dus oh, wat op. erg. Oh, wat ben je erg. Ja, erg, hè. Uh, nou, goed, in elk nee, geval, uh, ik vond het weer heel gezellig. En, uh, Zeker, dank ik je, ook. Dank voor je komst. En, uh, heel graag gedaan. Jij ook bedankt voor het draaien weer, van al die plaatjes. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Je bent er ja. helemaal duizelig van, hè? Oh, oh, nou, ook bedankt. Leuke, ja, ja. leuke verzoekjes weer. Ja, maar goed. Ja. Hoi, hoi. Ah, mooie dag. The dream of the fight, rising up to challenge a rival. It's the last known survivor stalking prey in the night, watching us all in the eye. Pray in the rain and he's watching. GFM, dan studie allemaal fijn.